Israël houdt vast aan het vredesverdrag dat in 1978 werd gesloten met Egypte. Dat zei premier Netanyahu in een televisietoespraak over de bestorming afgelopen nacht van de Israëlische ambassade in Cairo. De ambassadeur en zijn staf vluchtten het land uit. Netanyahu bedankte president Obama. Zijn invloed was doorslaggevend, zei Netanyahu, die verder geen details gaf.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 Goedenacht of goedemorgen, het is even hoe je het zelf bekijkt en welkom bij Lust. Vannacht in Lust gaan we het hebben over twee van mijn favoriete onderwerpen, namelijk mannen en vrouwen. Je luistert naar de grote mannen versus vrouwen show. Ja, is het wel versus? Want misschien is het wel zo, dat blijkt namelijk het onderzoek, dat mannen en vrouwen steeds meer op elkaar gaan lijken. Nou, daar wil ik het vannacht met je over hebben. Gaan we steeds meer op elkaar lijken of is het nog steeds zo dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus nou, tot vier uur vannacht praat ik daar met jou over in lust. We gaan ontdekken of we steeds dichter naar elkaar toe groeien... of dat we eigenlijk steeds verder van elkaar afgeraken. Nou, om even het onderwerp een beetje, een beetje kracht te geven... een beetje te laten leven voor je... heb ik een vriendin van me erbij gehaald, Brigitte Kaandorp... die goed uitlegt wat nou dat verschil is tussen mannen en vrouwen. De meeste mensen...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 een speciale uitgang voor. Het is wel zo op het moment dat dat naar buiten komt, schuurt dat jammerlijk uit allemaal. Ja. Schuurt ergerste uit. Ja, is veel te klein, is veel te klein. Niet te, is niet goed over nagedacht. Helemaal. Dat wordt overigens op dat moment heel luchtig overgedaan. Ah, nou, mevrouw, dat hechten we wel weer. Dat komt er komt weer op. Maar ja, dat komt eigenlijk nooit meer helemaal goed uit. Tot zover de introductie van de grote mannen versus vrouwen show. Ik kan het niet alleen, ik wil het samen met jou doen. Praten over mannen en vrouwen, de verschillen en de overeenkomsten. Jij kan meepraten door te bellen naar 0800 1121, 0800 1121, en mailen mag natuurlijk ook naar lust@bnm.nl. Ik heb een hele bijzondere gasten in de studio, maar voordat ik je haar aankondig gaan we eventjes luisteren naar mijn vrienden in Boys Bar. Wat ik je wel kan vertellen over mijn gast, waarvan je dus straks meer gaat ontdekken, is dat ze een change agent is. Nou, wat dat is, dat ga je allemaal straks horen. Maar eerst over naar mijn lieve vrienden, collega's in Boys Bar. Want elke week praten zij openhartig, openhartiger dan de meesten over het onderwerp. En deze week in Boys Bar wordt besproken waarom het soms nodig is om een zeikwijf te zijn en op die manier je relatie te redden bar. Ik weet niet waar vrouwen in de liefde nou heel erg anders zijn dan, uh, dan mannen. Volgens mij staan vrouwen nog niet eens zo heel anders in relaties tegenwoordig. Ik denk dat het uitgangspunt en de verwachtingen, zo langs nog wel een beetje hetzelfde zijn... ik denk alleen dat de randvoorwaarden nog wel eens verschillen, zeg maar. Zeg maar als ik kijk naar, als, als ik in een relatie probleem heb, of als, als vrienden van me uh, probleem hebben in een relatie... dan uh, komt het kort door de bocht... De ruzies worden niet vaak door de mannen geïnitieerd, laten we het zo zeggen. Lul je nou! Oh. Ik ga. Oh, ik heb een belangrijk telefoontje. Nou? Oh, oh, conference call, oh, Sorry moeite. hoor, neem maar Ik rijd nu een tunnel voor. en ik val even weg. Die gasten lopen alleen maar te zeiken hoor. Echt? Dat mag wel duidelijk zijn. Alles. Ja, juist, juist als nou, je ontspannen is, bent als vrouw, ja? dat vinden ze dus juist niet relaxed. Je moet juist een beetje zo zeikerig en dan eh doen. Dat willen ze juist. Dus en zodra dus jij allemaal. En juist hoezo, een beetje zo niet, van. Hoe bedoel je ontspannen dan? Nou, gewoon relaxed, niet moeilijk doen. Oké, okay, ben jij er een weekje niet? Je moet dit en dit doen. Je hebt nog geen tijd. Prima. Dan vindt de man het juist aan uh, relaxed. Ze hebben liever doen, dat een vrouw alleen doet. maar zegt van... Wat ga je doen dan? Maar dat vind ik helemaal niet leuk. Bla bla. En zodra je dat niet doet, dan is het juist van... Hé, hey, fuck, ze reageert dus een niet beetje meer. beetje gebeurt hier. Om niet meer onmisbaar te zijn. Precies. Dat is echt zo. Dus, dus je, hebt het, je hebt het gevoel dat... dat uh, uh, vrouwen juist eigenlijk best wel relaxed te worden, zeg maar, in dat soort dingen. En niet meer een beetje dat stereotype doen, maar dat, dat moment dat je daar buiten valt, ga zeggen, nou, weet je wel, zo lekker uit en ik zie je wel wanneer ik je zie. Dan worden mannen een soort van nerveus, want dan denken ze, hé, hey, maar dit is niet exact. goed hoort of zo, ja. zeg maar. Mijn vriend zei van het weekend, oh ja, aankomende week heb ik echt vet weinig tijd om dingen te doen. Ik zei, nou, oh, dat is prima, ik heb het ook wel druk. Zag een beetje zo kijken van, ja, hou even jij moet nu flippen. Jij moet nu flippen, dat ik je niet oh, vaak ga zie Ja, Oh, aan mijn benen. Ja. ja. Nee, maar verlaten niet. Nee, maar volgens mij is het wel zo... dan, dan heb je het over liefde aan zich. Oké, okay, prima. Maar op een gegeven moment komt het hele spel kinderwensen. En dan denk ik dat er echt een groot verschil is. Ik denk dat... dat dat vrouwen, dat zie ik ook wel bij vriendinnen in mijn omgeving... die hebben op een gegeven moment echt zoiets van... oké, okay, tik-tak. Ik, uh, ik wil nu je zaad, want ik wil zwanger. En ik denk dat mannen daar helemaal niet zo mee bezig zijn... dat mannen eerder nog even denken van... Ah, laten we nog even een wereldreis maken... of laten we nog even een beetje onze carrière bouwen of dat en dat. En op het moment dat een kind geboren is... dat, dat er dan ook wel weer een samenhorigheid is van... dat een, een moeder het ook wel heel fijn vindt... als er een vader in het spel is uh, die wat dingen... Ja, voor zijn rekening kan Maar nemen. ik denk ook dat een man in dat geval vaak vergeet dat er ook een soort van biologisch ding bij komt kijken. Dat je als vrouw ook gewoon. Ja. Je kan ook niet altijd oud zijn. Nee, dan moet je je eigen. Nee, gaan moet, invriezen, zeg maar. Zeg maar. Ja. Dat, uh... En dat vergeten de mannen, denk ik soms. Ja. ja. Want ze zeggen het ook: 40 is het nieuwe 30. En dan ben ik het op zich wel mee eens. Alleen mijn lichaam is het daar niet mee eens. Zeg nee. Dus nee. dat is een beetje het probleem met vrouwen, volgens mij. Dat het op een gegeven moment wel een soort van gaat tikken. En dat het dan wel. Voor, ja, dat het een soort hoort ook. Of zo. En nee, Ik denk ook echt dat, dat, uh, dat uh, mensen, jonge mensen, uh, veel later uh, echt bewust uh, volwassen willen worden. Je hebt ook van die hele ja. artikelen van jongens van 40, weet je wel. Nou, ja. echt, mijn ouders hadden gewoon twee tieners toen ze ja, 40 waren. Precies. Dus uh, dat is echt een verschil. Ja, ja. Mijn, mijn moeder was ook 21 toen ik geboren werd. In de ja, precies. Ja. Dus jij zou nu eigenlijk een kiddo van uh, een jaartje of tien moeten hebben. Ja, nou ja, nee, want mijn vader was wel wat ouder. Maar... Ik had wel altijd al gedacht, als je mij op mijn twintigste had gevraagd, of op mijn, ik denk nog wel, op mijn 23, 24, van uh, wanneer wil jij echt graag vader worden? Had ik zeker 30 gezegd. En als ik nu naar mezelf kijk op mijn 31ste met mijn Xbox, dat, uh, ja. <laughs> dat is toch iets anders gelopen. Ja, ik zei het net al. Ik heb een fantastische gast in de studio: Kirsten van der Hul. Jij bent vrouw, vertegenwoordiger van de VN. En uh, columnist voor het AD. Ja. En een change agent. Mm -hmm. Wat is dat? Een change agent uh, die uh, faciliteert verandering. Dus uh, organisaties of individuen kunnen mij inhuren als ze iets willen veranderen. En dan help ik ze daarbij. Wauw. Ja. Ga je iets changeren hier vannacht met ons? Weet ik niet. Misschien wel. Hè? Misschien. Misschien. Wie weet. Hey, we luisterden net naar uh, uh, mijn vrienden, eigenlijk jouw vrienden ook, in Boyd's Bar. En uh, Vrouwen zijn de grote aanstichters van de grote relatieruzies. Hmm. Waar of niet waar? Nee, niet waar. Niet waar? Nee. Nee? Nee. Nee, nee dat zijn soms, uh, soms ook mannen. Ik geloof niks van dat. De, de manier waarop we communiceren verschilt een beetje. Dus misschien dat daarom dat gezegd werd. Wat is typisch een vrouwending als het gaat om communicatie? In uh, relaties? Hoe doen wij dat? Volgens mij uh, uh, doen wij dat iets subtieler dan mannen vaak. Ja, ja, ja. ja. En dan uh, komen er subtiele verwijten. <laughs> Ja, wat is een subtiel verwijt? Nee, nee, nee. Ik doe de afwas wel. Is dat een subtiel ja, verwijt? Ja, op zuchten van... Uh, nee, hoor, is het helemaal niet erg. Ik uh, ga de vuilnis op buiten zetten. Ah. Ik wil als een prinses behandeld worden. Waarom doe je dat nou niet? Ja, precies. Ja, dat herken ik wel. Ja. Subtiele, subtiele verwijten. Ja. Maar mannen maken net zo goed ruzie in relaties. Ja. Ja, ik ken ook veel mannen die behoorlijk kunnen zeiken. Over mm. mannen, ook over hele kleine dingen. Dat bedoel ik. Nou ja, goed. Het is de grote mannen versus vrouwen show. Misschien heb je nu al zoiets dat je denkt: nou, waar die dames het over hebben in de studio is helemaal niks van waar. Ik wil de waarheid verkondigen. Nou, preach it, zou ik zeggen. 0801121. Als je wilt bellen, 0801121. Mannen en vrouwen natuurlijk ontzettend welkom. Kirsten, jij bent behalve change agent en columnist voor het AD ook uh, vrouwenvertegenwoordiger van de VN. Mm -hmm. Wat houdt dat in? Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder. Nederland is een van de weinige landen die uh, elk jaar een vrouw afvaardigt... om namens de Nederlandse vrouw de Verenigde Naties toe te spreken. Wow. Vanaf het uh, begin van de oprichting van de Verenigde Naties is dat al het geval. En de eerste vrouwenvertegenwoordiger, dat was uh, Marga Klompé. En zij was ook de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Dus ik vind het eigenlijk best een eer dat ik dat dit jaar mag doen. En ik vertrek dus in oktober naar New York... om daar uh, de General Assembly van de Verenigde Naties toe te spreken. Wat spannend. Ja. Hoe bereid je je voor op zoiets? Nou, Ik heb het afgelopen jaar met heel veel mensen gepraat. Met mannen en vrouwen. En ik heb ze eigenlijk allemaal dezelfde vragen gesteld. Wat vind jij nu eigenlijk het grootste issue... op het gebied van, uh, van de emancipatie van vrouwen? En wat vind jij eigenlijk uh, een oplossing voor die issue? En dat heb ik bijvoorbeeld aan uh, Agnes Jongerius gevraagd van het FNV. En aan uh, Winnie Zorgdrager, die nu bij de Raad van State werkt... maar natuurlijk vroeger uh, in de politiek actief was. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld aan de uh, voorzitter van de Raad van Bestuur van de TU in Delft. En, uh, en dat ga ik binnenkort ook aan, uh, aan gewone vrouwen vragen. Want ik ga uh, volgende week en de week daarna ga ik twee zaterdagen door heel Nederland reizen met de trein om aan vrouwen te vragen wat zij mij mee willen geven naar New York. Wat cool, wat een tof project. Ja. De Shevolution heet dat project ja, hè? Ja, zo noem ik dat. Want mijn speech gaat over de Shevolution. Daar vind ik het namelijk wel tijd voor. Het is tijd voor de Shevolution. Ja. Eh, ik, uh, ik kan niet wachten om te horen wat dat dan precies inhoudt en wat we moeten doen. Moet je een feminisme zijn om, uh, nee. om uh, vrouwvertegenwoordigd nee. te zijn? Nee, nee. Ben je een feminist. Ik wel, ja. Je bent een feminist. Ja. Wat houdt dat in, zo, Anno 2011? Ja, voor mij houdt dat in dat uh, uh, je strijdt voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. En op de dag dat die strijd gewonnen is en dat we echt helemaal kunnen zeggen: van oké, okay, we're equal, dan, uh, dan is het ook niet meer nodig. Maar tot die tijd moeten er she uh, gestreden ja. worden. Ja. Ik denk vind ik het wel. fantastisch. We gaan straks bellen met Wil Berghuis, onze huissexoloog, die ons gaat vertellen hoe dat gaat met innerlijke strijdjes binnen je relatie... of tussen de lakens, tussen man en vrouw. wordt zeer interessant. Maar ik heb ook heel veel goede muziek klaarstaan. Ik denk dat jij dit leuk vindt, Kirsten. Ik heb Jill Scott. Mm. De dame die zich laatst openlijk afvroeg op Twitter... of de weg naar een goede relatie niet gewoon een open relatie moet zijn... Interesting. Very interesting. Gaan we het straks over hebben. Jill Scott heb ik klaarstaan met Golden. Hey! I'm vannacht in Lust, de grote mannen- en vrouwenshow. Mannen versus vrouwen. En ja, iedereen kent die uitspraak. M mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Ja, het klinkt een beetje sompig en een beetje cliché. Maar misschien zit er wel een kern van waarheid in. En wie beter om dat aan te vragen dan onze fantastische huisseksologe. En ondertussen noem ik er gewoon alvast vriendin. Wilberghuis. Wil, Wil nou, uh, vriendin Leuk. van me. Goeiedag. Goeienacht. <laughs> Goeienacht. Daar zijn we dan weer midden in de nacht. Midden in de nacht, maar wat hebben we het leuk. Ja. Wil, mannen ja. komen van Mars, vrouwen van Venus. Is dat een soort populaire cultuurding of is dit de waarheid? Nou, dat is wel uh, de waarheid, ja. Er zitten, uh, ik, wil, ik zou absoluut niet zeggen dat mannen en vrouwen uh, ongelijkwaardig zijn. Ja, ze zijn wel gelijk, maar um, ja, toch zitten daar wel verschillen in. En um, kijk, je bent natuurlijk alle twee evenveel waard met je verschillen. Dus daar moeten we het niet over hebben. Maar er zijn absoluut verschillen tussen mannen en vrouwen. Ik las in onderzoek dat, uh, en er was een vrij oud onderzoek dat erbij gezegd. Dat ja, ja. vrouwen worden gedreven en aangedreven door oestrogeen. Ja. En mannen worden aangedreven door testosteron in het leven. Ja, ja. Kan, je dat ja. zo, kan je dat zo bland? Gooien? Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk uh, wel dat de verschillen tussen mannen en vrouwen... dat je die grotendeels ook uh, biologisch kunt verklaren. Hè, dat je dat kunt verklaren aan de hand van uh, verschillende hormonen. Kijk, vrouwen hebben ook testosteron. En uh, mannen hebben ook wel vrouwelijke hormonen. Maar ja, goed, het uh, uh, belangrijkste drijfveer bij mannen is inderdaad... als je het hebt over hormonen, is toch die uh, androgene hormonen... Is testosteron er één van... En uh, vrouwen hebben oestrogenen inderdaad en uh, progesteron en uh, nog een aantal andere hormonen die er ook voor zorgen. Dat vrouwen over het algemeen wat, wat meer gericht zijn ook. En dat is die biologische factor op, uh, ja, op de zorg en het uh, zorgen voor het nageslacht. En uh, mannen wat meer gericht zijn op het verspreiden van hun zaad. Uh, de, dat in, in de biologie zijn dat belangrijkste drijfveren. Daarom zijn de mannen jagers en de vrouwen wat meer gericht op, op mesjebouwen. En als we kijken naar uh, hedendaags liefdesleven, dus 2011 liefdesleven. Mm -hmm. um, wat van de problemen die jij tegenkomt in je praktijk... zijn nou typisch problemen aangedreven door oestrogeen? Ja, ik denk dat dat... Uh, uh, nou, de oestrogenen zijn er, spelen een belangrijke rol. Maar ook uh, als je het hebt over een belangrijk hormoon is de oxytocine. En dat is het verbindingshormoon. Want vrouwen ook iets meer produceren dan mannen. Met name uh, tijdens en na het vrije en bij het geven van borstvoeding. Ja, dan komt er een en... hormoon vrij waardoor je in één keer een soort nog grotere nesteldrang krijgt. Yeah. Krijgen vrouwen, ja. Bij vrouwen komt dat vrij, dat weet ik uit mijn spuit- en slikkertijd, ja. na het vrijen. Dus dat je ja. nadat je seks ja. hebt gehad, dat je denkt: oh, wow. Ik wil eigenlijk bij jou zijn de hele tijd. Ja, wat is die mooi? Ook al is die voei lelijk, ja. dan nog denk je: oh, oh, is die toch mooi? En datzelfde hormoon komt ook vrij tijdens het geven van borstvoeding. En dat is me goed ook, want in wezen zijn baby's natuurlijk. Uh, uh, uh, nou ja, helemaal niet zo mooi. En, en die de hele dag en die schreeuwen de hele dag. Maar ja, als je, je moet er toch voor zorgen. En je moet er ergens die motivatie vandaan halen om er 24 uur per dag voor klaar te staan. Oxytocine heet het, hè? Ja, ja. oxytocine. En dat oxytocine. is het verbindingshormoon. Oké, okay, vrouwen hebben dat veel meer. Wat, wat, ja. voor, wat voor problemen tussen haakjes lever dat op in jouw praktijk? Nou ja, dat is een, een belangrijk verschil en verschillen hoeven niet te leiden tot problemen, maar het kan wel. En dat zie ik natuurlijk. Ja, als we bij mij komen, dan gaat het altijd niet zo goed. Dat, mm. is, dat vind ik altijd wel een beetje jammer eigenlijk. En als het goed gaat, dan zie ik ze niet meer. Nee. Dat maar zijn ze uh, ja, je. Uh, maar de, dus dat dat wat vrouwen willen ook in een relatie, dat verschilt daardoor mede daardoor ook uh, van mannen denk ik. Dan kun je zeggen van ja, wat, wat willen een vrouw, vrouwen in een relatie is dus ook die verbondenheid, die geborgenheid, die zekerheid ja, dat, dat kunnen niet alle mannen geven. Mannen houden daar over het algemeen ook niet zo van. Hè? Als vrouwen vrouw hebben die, die claimt en uh, die zekerheid wil en die uh, geborgenheid wil. En ja, je hebt een aantal mannen erbij zitten die daar echt een beetje allergisch voor zijn. Nou, dat, dat vind ik toch wel een belangrijk uh, dilemma wat ik, uh, wat ik veel zie tussen mannen en vrouwen. Dus, dus op een bepaalde manier uh, maken die hormonen toch ook dat we andere verwachtingspatronen hebben van ons liefde en ons seksleven. Oh. Ja, ja. Ja, je staat anders in je leven, je staat anders in relaties en je staat anders in de zorg uh, voor kinderen en uh, ja je hele levensperspectief uh, kan, er, kan er daardoor uh, kan er anders uitzien. Maar ja, dan, dan praat je over grote verschillen. Dus kijk, je moet ja, je ook realiseren dat. Er, natuurlijk. Ja. ja, want want er zijn natuurlijk uh, ik zeg altijd uh, mannen mannen, hè, echte testosteron mannen. Alfa ja, Precies, die. En en, en vrouwen, vrouwen. Hè? En je hebt ook ja, de wat meer mannelijke vrouwen en, en de wat meer vrouwelijke mannen. Dus ja, nou ja soms treffen die uiterste elkaar wel eens. Dat vind ik altijd wel boeiend om te zien hoe die dit soort dilemma's uh, oplossen. Want het trekt natuurlijk elkaar ook heel erg aan hè. Want laten we eerlijk zijn, ik denk dat heel veel vrouwen uh, het heel erg uh, opwindend vinden hoor, zo'n, uh, zo'n testroom man. Ach, ja, daar gaan we ja. het ook uh, vannacht in de studio over hebben. Want het is heel vaak de dingen die we dan niet leuk vinden in een relatie. Daar worden we wel tot aangetrokken. Van beide kanten op. Ja, van beide kanten. Ja. Op, ja, beide kanten. ja. ja zowel ja. mannen als vrouwen. Nu gaan we nog de hele nacht praten over mannen en vrouwen... en wat er wel werkt en wat er niet werkt... en wat er anders kan en wat er absoluut niet moet veranderen. Ja. Maar het is ook 2011. We hebben ontzettend veel kennis uh -huh. over alles wat uh, over relaties gaat. Heb je nou voor... En de mannen en de vrouwen een soort een nieuwe waarheid die ze even moeten accepteren. We hebben al gezegd: mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Ik, ik, ik heb nog dat ik denk: is dat wel zo? Maar ik, naarmate ik meer ga praten, kom ik er ongetwijfeld achter dat het echt zo is. Maar wat ja. moet ik nou even accepteren als vrouw? Nou, wat moet ik nou, gewoon als onomwonden ding accepteren? Nou, ik denk dat je dat moet accepteren, wat je net zei. <laughs> dat er gewoon. Nou, ja, heel veel vrouwen willen daar niet aan, maar die, die halen gelijkwaardigheid en gelijk zijn door elkaar. En dat... ja. Ja, met name de... Ik ben natuurlijk uh, ook een beetje opgegroeid in die hele feministische golf... Hè, die er echt van uitgaan van nou, we zijn het allemaal hetzelfde man en vrouw maakt niet uit. Dat is gewoon niet zo. We zijn gewoon verschillend. En uh, dat er gewoon verschillen zijn en uh, ja dat, dat die ook altijd niet even leuk zijn... maar ja soms ook wel, hè, dan, uh, dan heb je al een heel ander startpunt, uh, denk ik. Dan zijn die verwachtingen ook al wat minder hoog... en dan hoef je die anderen ook wat minder te veranderen. dan uh, ja, dan, dan geeft dat gewoon wat minder spanning in een relatie. Daar ben ik wel van overtuigd. Is dat uh, voor mannen is dat dezelfde waarheid? Die mannen moeten accepteren of moeten mannen nog eventjes ook iets anders accepteren, zo Anna 2011? Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om te accepteren van... nou, uh, wij zijn wel uh, hè, gelijkwaardig. Niet, niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. En uh, er zitten verschillen in. En dat moeten we ook respecteren in vrouwen. Wil... Ik vind het fantastisch. Dit, je hebt het startpunt. Het start Tot Ik denk veel gespreksonderwerpen <laughs> dat komen de komende uren. Ik ga je, ja, je later nog even terugbellen met een, met een luisteraarsvraag. Ja, dat is goed. Tot zo. Oké, okay, dankjewel. Mannen en vrouwen zijn in de woorden van Wil niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Hoe zie jij dat? En uh, nou, het, de feministische golf kwam even voorbij, die heeft uh, nogal wat teweeg gebracht. Denk je nou, die feministische golf... hoe vaak ga ik nog over dit woord vallen, vraag je dan af? Die feministische golf, dat is een soort zegen geweest? Of zeg je nou, dat is echt verschrikkelijk... en ik wou dat we daar nooit aan begonnen waren? Alle meningen zijn welkom. 0800 1121 0800 1121 Om hier lekker mee te praten in de studio. En mail mag ook als je niet durft te bellen of je hebt geen beeldgoed. Lust het bnn.nl Van uh, mijn uh, producer Anne uh, moet ik zeggen dat dit een fantastische band is. Royxop vind ik natuurlijk zelf ook met Poorlino. Gaan we nog heel, heel vaak draaien, toch Anne? Je knikt. Je knikt. Dus dat betekent dat dat het is. We hebben het over mannen en we hebben het over vrouwen vannacht bij Lust. Mijn ah, favoriete onderwerpen. En ik mag dat gesprek samen met Kirsten van der Hul voeren. Kirsten, jij bent van alles. Ja. Een ongelooflijk lekker ding, om maar zo te noemen. Thank you. Maar ook de vrouwenvertegenwoordiger van de VN. Je werkt voor het AD, je schrijft een column. En je, en je, bent, je bent een, een, een feminist 2.0. Ja. Net hoorden we in het gesprek met Wil Bergers, onze seksuoloog. Die haalde even de feministische golf aan. De feministische golf, dat is dan zo'n grote term. Mm -hmm. en, en dat dat toch ook wel voor wat verwarring heeft gezorgd. Ja. Verwarring tussen mannen en vrouwen. En dan vooral op het relationele vlak... Ja. Wat zeg jij daarop als feministe? Nou, ik denk dat, uh, dat ze daar wel gelijk in heeft. Kijk, vroeger was het natuurlijk allemaal heel helder. Heel duidelijk. Ik bedoel, papa ging werken en mama was thuis. En uh, ja, geen gedoe over rolverdeling. Geen uh, ruzies over wie uh, die afwas ging doen of de boodschappen. Nee? Dat was allemaal heel duidelijk. Nou, die grenzen die zijn nu natuurlijk heel erg vervaagd. En um, uh, meisjes worden nu uh, anders opgevoed dan vroeger. Jongens worden anders opgevoed dan vroeger. Dus ja, wat is nou typisch man en typisch ja, vrouw? heel onduidelijk. Hè? Heel onduidelijk. Ik uh, maak voor de FIFA elke maand een interview. Uh, en mijn uitgangspunt voor uh, die interviews, die zijn geweest. Wat Maakt anno 2011 een man nou een man? Mm -hmm. En um, net zoals er een, een psychologisch model bestaat... van nou, in elke vrouw schuilt een, een moeder, een hoer, een maagd en een heks... Mm -hmm. dacht ik nou, in elke man schuilt dan een monnik, een minnaar, een held en een schurk. En aanleiding van die vier elementen proberen we toch antwoord te geven... op die vraag, wanneer is een man nou een echte man? En niemand weet het. Nee. Al, ik, ik interview de leukste mannen. Ik interview vrouwen. Niemand beter. Nee, nee. Wat merk jij ervan in je eigen relaties? Jij bent een feministe. Ja. staat heel stevig in schoenen. Ik ken jou persoonlijk. Je bent, uh, uh, nou ja, zeer indrukwekkend. Dank als je. persoon. Dank je. Een zeer indrukwekkende persoonlijkheid. Waar loop jij nou tegenaan? We hebben het over het schemergebied uh, tussen man en vrouw. Waar loop jij dan tegenaan in relaties? Nou... Uh, niet alle mannen uh, zitten te wachten op een, uh, op een ambitieuze vrouw bijvoorbeeld. Uh, op een vrouw die meer verdient dan zij. Dat ligt bij veel mannen nog steeds gevoelig. Uh, een vrouw die bijvoorbeeld veel voor de werk moet reizen. En uh, dan soms langere tijd weg is. En dan soms zo druk is dat ze ook niet altijd eventjes tussendoor tijd heeft om te bellen wat ze aan het doen is. En uh, ja. Ja, er zijn mannen die daar echt problemen mee hebben. Want die willen zelf graag diegene zijn die meer verdient, ambitieus is, uh, druk is. Is en... dat ook echt wel eens de dealbreaker geweest, dat ja. de relatie daar een stuk liep? Ja. Ja? Ja, helaas wel. En wat doet dat dan met je? Want je gelooft in je idealen. Ja. Maar je gelooft ook in de liefde. Zeker. En relaties zijn fantastisch. Als het met een leuke man of met een leuke vrouw is. Wat doet dat dan met je? Ja, dat is natuurlijk gewoon heel jammer. Maar uiteindelijk... Um, denk ik dat een relatie pas echt werkt als dingen in balans zijn. En ja. uh, je, je elkaar helemaal ten volle kan, kan accepteren en respecteren... en vooral ook steunen in wat je doet. Ja, precies. En ja. als een man dat niet aan kan, uh, wat mijn ambitie is... en wat, wat, waar ik dus voor sta en waar ik voor wil gaan... Ja, dan was het dus blijkbaar toch not meant to be. Wat is jouw ambitie, Kirsten? Ik wil heel graag uiteindelijk ooit minister-president worden van Nederland. Oh, wauw. Ja. Dus uh, de, de opvolger van, nou ja, dat, ik wil het eigenlijk niet eens zo, maar, maar wat Mark Rutte nu doet, mm. dat wil jij over een aantal jaren doen. En ja. zijn. Ja. Wauw. Ja. Ja. Hebben we ooit een vrouwelijke minister-president gehad Nee, nog nooit. Nee. Oh, wauw. Dit is wel echt tof. Ja. Trailblazer. Dus, uh, en daar, nou ja. moet dus, daar moet ook. Ze zeggen natuurlijk altijd, achter elke sterke man staat sterke vrouw. Maar achter deze sterke vrouw moet dus een sterke man komen staan. Ja. Want je bent vrijgesteld nu hè? Ja, ik ben nu vrij ja. Ja. Ja. ja. Maar ik moet zeggen dat het wel herkenbaar klinkt. Want ik heb nu een hele leuke relatie. Maar uh, een tijd geleden had ik ook een relatie. Ik ben best wel een fiasco op het gebied van liefde altijd. Maar nu gaat het heel lekker, met mij, sinds een paar maanden. Maar... Ik had uh, een hele tijd geleden ook een relatie. En dat begon, leek het allemaal in balans. Want ik zei: Luister eens. Ik ben altijd overal en nergens. En ik werk heel hard. En nee, nee, dat vind ik leuk aan jou. Dat vind ik leuk aan jou. Mm -hmm. Maand één. Oh, toen bleek het toch echt zo te zijn. Toen werd het maand twee werd het al ingewikkelder. En uiteindelijk. Was er nog weinig over van die gunfactor? Ja, dat is het, die gunfactor. Die hebben we nodig, hè? Ja, absoluut. We gaan straks bellen met Tom Gorny. Dat is uh, een held, een vriend van de show. en uh, mijn, uh, mijn uh, kloppende hartje bij uh, Masterflirt, waar hij werkt. <laughs> hij heeft ook altijd hele duidelijke opvattingen over mannen en vrouwen. en de relatie tussen mm -hmm. mannen en vrouwen. Maar ik ga aan jou een uh, uitspraak voorleggen die ik ook aan hem ga voorleggen. En de uitspraak is van. Uh, de auteur van het boek De Kracht van Echte Mannen. Kijk, kijk, kijk, kijk. En de uitspraak is als volgt. De trend naar seksuele gelijkheid is een belangrijke oorzaak... van het ontbreken van geluk in intieme relaties. Ik herhaal hem. Mm -hmm. De trend naar seksuele gelijkheid is een belangrijke oorzaak... van het ontbreken van geluk in intieme relaties. Met andere woorden, hoe meer je streeft naar seksuele gelijkheid... hoe minder kans je hebt op geluk. Hmm. Hmm. Kirsten van der Hul? Ja, <laughs> ik ben het er niet mee eens. Leg eens uit, waarom niet. Nou, wat hier volgens mij onder zit... is een gesprek dat al heel lang wordt gevoerd... en dat ze uh, in de wetenschap het nature-nurture-debat noemen. En dat komt er kort gezegd op neer. Zijn die verschillen tussen mannen en vrouwen nou biologisch ingegeven... of heeft het te maken met opvoeding? En ik denk waar deze stelling over gaat... heeft toch meer te maken met opvoeding. En ik denk dus niet... Dat uh, feminisme of streven naar gelijkheid uiteindelijk een reden moet zijn dat uh, relaties niet werken. Ik denk dat dat uh, een kwestie is van tijd. Dat mensen nu moeten wennen, waar we het net al over hadden. Mensen moeten wennen aan die nieuwe rolverdeling. Ja. Sommige mannen moeten eraan wennen dat wij powergirls zijn die onze eigen boontjes wel kunnen doppen. Ik en... moet er dus zelf ook zelfs wel eens ook ja. wel aan wennen hoor. Ja, dat is toch ook prima. Ja, ja. ja. ja. maar... Um, ik geloof dus niet dat mannen en vrouwen uh, gedoemd zijn tot oorlog als ze... Uh, Gelijk zijn. Nee. Nee. nee. nee. Nee. Ik neig meer naar jou. Maar ik ga hem straks ook voorleggen bij Tom. Ben en en uh, Die zal er ongetwijfeld een hele eigen mening over hebben. Maar ik leg hem ook voor bij jou. Want um, moeten we daarnaar streven? Moeten we ernaar streven dat we de seksen zo dicht mogelijk bij elkaar brengen... op het gebied van rechten en plichten? Of... Zeg jij, nee joh. Het vroeger was het veel duidelijker, was veel makkelijker. Een man deed dit en dit en dit, een vrouw deed dit en dit en dit. En dat werkte. Ik ben ontzettend benieuwd naar je mening. Het is de grote mannen versus vrouwen show. Vrouwen versus mannen show, ga ik vanaf nu zeggen. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. 0800 1121. 0800 1121. Ik heb een toffe plaat klaarstaan, Kirsten. Welke? Night Air. Het is echt heel zwoel. Het is zo'n soort plaat waarvan je denkt. Oeh. Ja, Oeh ja. Ik, zie, ik krijg daar dan een plaatje bij, een soort mentaal plaatje. Het gaat ook over mannen en vrouwen. Dat is gek. Hmm. comes, and each thought like a thief is driven to steal the night air from the heavens in the night. Echt nu al een geweldige show. De Mannen en Vrouwen Show. De Mannen versus Vrouwen Show. Maar moet je dat zeggen? Want het gaat natuurlijk over het NN-verhaal. En, -en, en iemand die alles weet over NN, dat is onze Master Flirt Coach Tom Gorny. Tom, goedenacht. En goeenacht, hallo. Tom, het is alweer enig tijd geleden dat we elkaar spraken, maar hoe gaat het met mm -hmm. jou? Het gaat lekker met mij, dankjewel. Ondanks jouw nijpende afwezigheid <laughs> uh, weet, ik me, weet ik me overeind te houden. Oké, okay. ik heb een ontzettend goede quote van uh, David Deida. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Dat is de Zeker. auteur van het ja. boek De Kracht van Echte Mannen. En hij zegt... De trend naar seksuele gelijkheid is de belangrijkste oorzaak... van het ontbreken van geluk in intieme relaties. Absoluut. Wat betekent dat allereerst? Kijk, ten eerste is David Dijder is fantastisch. in zijn boek, in het Engels heet het boek The Way of Superior Superior Man, is een must-read. Een must-read, is nou, <laughs> voor elke man en vrouw. Wat hij daarmee bedoelt, waar hij, waar hij het over heeft, hij heeft het over uh, masculine polariteit. Ja, ja, dus nu, nu snap je het helemaal. Of je ja, precies, uitleggen. nee, precies, misschien toch nog een beetje. Kijk, aantrekkingskracht zit hem in de polariteit tussen het masculine en het feminine. Daar, daar, zeg maar, uh, in, in het spectrum... Uh, met aan, de, met aan de ene kant de mannelijke en aan de andere kant het vrouwelijke. En hoe verder die twee van elkaar verwijderd zijn op dat spectrum... ontstaat er aantrekkingskracht. Je kunt het vergelijken met een, met een magneet, een plus en een min. En hoe groter het verschil is de plus en de min is... hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe sterker de wederzijdse aantrekkingskracht is. En waar het, waar het gaat in onze geëmancipeerde feministische samenleving... wat ik overigens heel goed vind... dat het geëmancipeerd en feministisch is... waar het echt een fout gaat... is dat mensen ook op hun privé-intieme relaties die gelijkheid uh, willen... Terwijl juist in de liefde en juist in de intimiteit is die polariteit zo cruciaal om die aantrekkingskracht onderling vast te houden. En dat is wat David daarmee bedoelt. Oké, okay. nu uh, hebben we het al de hele nacht met mannen en vrouwen over dit onderwerp. En ongetwijfeld ja. komen er straks ook vanuit deze studio ontzettend veel reacties. Maar dan vraag ik aan jou Tom. Je zegt, ja. uh, sommige dingen moeten we niet willen. Even kort samenvatten. Wat moeten we wel willen en wat moeten we dan niet willen? in onze relaties. Weet je, de vraag is, ik, ik, ik weet niet of de vraag is wat we of niet willen. Kijk, je, uh, wat ik altijd belangrijk vind, is je moet van je leven zo en echt als jij dat wil. Je moet, als jij het wil, je het gewoon doen. Maar bij bepaalde keuzes horen bepaalde gevolgen. Um, en waar wij als man bijvoorbeeld leren om um, vrouwen gelijkwaardig te benaderen en niet altijd dominantie op te stellen en niet te veel initiëren en ook ruimte over te laten voor vrouwen om te initiëren enzovoort enzovoort, wat ook nogmaals fantastisch is is het heel belangrijk om als je in een intieme relatie zit... dat de vrouw zich in die zin wat nu openstelt voor de man... en zich misschien in sommige contexten, misschien hè, mark my words... wat spur en, en afwachtender opstelt... zodat de man wat actiever en proactiever de vrouw kan benaderen... waardoor de vrouw zich weer begeerd voelt... wat heel erg goed is um, voor de seksualiteit in de relatie... waardoor de man zich ook weer meer zijn masculiniteit voelt... en er gewoon knetterende chemie... ...en allemaal andere knetterende dingen zich kunnen uh, afspelen. Oké, okay. nu wil ik dan, want we willen dit natuurlijk even naar de praktijk brengen. Ja, uh, Ja, ik, ik, ja. ja ik, heb, uh, ik heb een ontzettend leuke relatie. Ja. En uh, ik weet dat ik mijn vriend, toen hij nog niet mijn vriend was, uh, zag... ...en al ja. leerde kennen en dacht, wat een ja. leuke jongen, wat een leuke ja. jongen. Hm. En toen dacht ik, nou, nou, nou, ik ga dat ook een beetje afwachten en zo. En, nou. en toen ja. dacht ik op een gegeven moment, ja, na een paar weken dacht ik... Nee, ik ga hem gewoon mee uitvragen. Ik ga hem mee uitvragen. Yeah. En dat heb ik gedaan, wel met een klein leugentje om bestwil. Want uh, ik, ik, ik, ik, ik pretendeerde weer dat ik, uh, dat ik voor het werk wilde afspreken. Dat is een cameraman oh, ja. achter de schermen. En uiteindelijk was dat natuurlijk helemaal niet waar. Maar ik dacht, dan creëer ik even een moment. Waar wij samen kunnen zijn. En dan heb ik ook, later heb ik ook meteen opgebiecht. Nou ja, meteen, nou, nou, ik heb uiteindelijk opgebiecht dat die eerste afspraak toch gebaseerd was op een klein leugentje. Yeah. Maar ik vond dat toen wild romantisch van mezelf. Maar jij zegt, dat zou ik dus eigenlijk niet moeten doen, want nee, ik heb nee. hem niet genoeg ruimte geboden. Nee, lu luister. <laughs> dat is prima dat je dat gedaan hebt. Het probleem is, het wordt pas als jij vanaf dat moment in je relatie altijd die dominante sturende rol hebt gedaan. Want nadat nou, hij dus even een, een, een momentje met jou heeft gehad. Durf ik te beweren dat toen bij hem ook de vonk is ingeslagen... dat hij toen wat meer achter jou is gegaan. Jij hebt dus een klein beetje hem achter jou hebt kunnen laten gaan. Of, of slaat u de plank nu volledig? Nee, nee, nee. Het zeggen. was wel... Ik dacht ook bij mezelf, goh, ik heb nu deze eerste afspraak geïnitieerd... maar ik ga natuurlijk niet... I, I don't want to overwhelm him. Ik ga niet mm. eh, nu elke week bellen en zeggen... ik heb nu een helikopter klaar zijn op het dak. Stap in en dan gaan we naar Parijs. Ik dacht... Nee, jij moet ook een keer een helikopter op een dak ergens Dat is nog nooit gebeurd, maar het gaat even om het, het, gaat even om het idee. Oké, okay, ik wil Tom, ik wil een gouden tip voor vrouwen en een gouden tip voor mannen. Als het gaat om daten, elkaar ontmoeten, verliefd worden, trouwen, relaties aangaan. Wat is nou een gouden tip voor mannen? Ik begin makkelijk voor jou. Oké, okay, wat voor mannen uiteindelijk uh, een van de grootste, meest belangrijke, de, de, de meest. Dat, dat, dat moet, en dat moet je nou moet niet, dat is een van de meest beste, fijnste, de meest belangrijke dingen die je kunt doen, is initiëren. Initiëren. That's it, te rijden. Neem risico's en neem die stap. Je, je, je, je, je doet zoveel ervaring op en je verlegt je grenzen en je comfortzone breidt zich uit. Initiëren is het allerbelangrijkste. Oké, okay, dus, dus Dat is dus voor, voor, voor mannen dat is het allerbelangrijkste. En voor vrouwen, de gouden tip? En voor vrouwen, de gouden tip is um, durf Durf je wat ontvankelijker op te stellen. Durf je wat ontvankelijker op te stellen. En, en, en daar bedoel, bedoel ik niet mee Of Daar bedoel ik niet mee. Maak je niet kleiner dat je bent. En je hoeft niet... Dat, dat, dat bedoel ik allemaal niet mee. Wat ik mee bedoel is... Geef die jongen iets meer de kans om jou te benaderen. Om achter je aan te gaan. Geef het gevoel dat je... Bent. Hoe doe je dat? In een kroeg? Ik sta nu in een kroeg en ik, ik ben een soort powervrouw en ik heb eigenlijk mijn eigen huis gekocht en ik, en ik heb een leuk leven en uh, een goede baan en eigenlijk is alles perfect, maar ik zou misschien maar nog wel een relatie. Maar. Ja, maar daar gaat het dus fout. Dat is een van de grote problemen tegenwoordig. Oh. Oh. Omdat iedereen is zo vibe, ah, I need no man, want ik heb mijn eigen huis en ik kan zelf mijn eten kopen enzovoort enzovoort. En daarmee, persoonlijk vind ik dat het concept liefde aan anaal verkracht wordt. Oh. Pardon my French. Want liefde is niet, ik ben zelfstandig, ik heb mijn eigen huis gekocht. Liefde is op een haast ja, spiritueel vlak elkaar aanvullen en samen meer zijn dan dat je was alleen. Dus, nee, ben ik helemaal met je, je, je eens. Het. Maar ik probeer nee. heel even die, die situatie ja. te schetsen. Hoe stel je dan ontvankelijker op in de kroeg zonder dat je meteen je titel laat zien? Je snapt er echt niks van hè, zijn <laughs> Het gaat hartstikke goed bij mijn relatie, ik snap het wel. Leg mij het eens uit Tom? Nee, je hoeft niet te verdedigen hoor, rustig maar. Nee, hey, luister. Het heeft, niks te maken met, het, te, het heeft niks te maken met je titel laten zien. Kijk eens in je heen in de kroeg. En je ziet die heel vaak dat zeg maar van die groepen meisjes ongelooflijk tof aan het doen zijn. En zien ons het eens heel erg met elkaar te vermaken. En uh, nee, spreek ons vooral niet aan. Want wij zijn powervrouwen en we doen het allemaal lekker zelf. Ja, maar leg mij dan uit Tom. Ja. En dat snap jij dan niet. Leg mij dan uit <laughs> hoe dat er... nee, nee, oké. Okay. Ja, nu, nu wordt het toch het wordt nu echt een mannen versus vrouwtje. Leg mij dan uit, Tom, hoe dat er ja, ja. in de praktijk uitziet. Je ontvankelijk opstellen. Je hebt nu de hele tijd geschetst wat het niet is. En met mijn mm. voorbeeld met je eigen. Hoe ziet het er dan wel uit? Oké, okay, oké. Okay. als een jongen met je flirt, wijst er niet meteen bam keihard, maar flirt gewoon met hem mee om hem ook een pijngevoel te geven. Uh, als je met al je vriendinnen met de leukje met de zes en een cirkel in de kroeg gaat staan. Maar dat is behoorlijk creepy voor gasten om je dan aan te spreken. Dus. Ga soms ook met z'n tweeën of, of stel je wat opener op om je heen. Of, of maak wat vaker zelf oogcontact met, met, met, met, met leuke mensen. glimlach is, maar, maar glimlach is waardoor, de, waardoor de drempel gewoon wat lager is. En als een jongen je aanspreekt, geef hem dan de kans en gun hem dan ook een beetje jouw aandacht. En sta ook open voor zijn moves in eerste instantie. Natuurlijk weet je dat heel veel irritante gasten zijn. Natuurlijk weet je dat je ook een idiot achter je aankrijgt dan. Maar in eerste instantie is dat een beetje hoe je als vrouw opvangelijker opstelt. Een gepassioneerd gesprek met Tom Goornie. Tom, dankjewel. Blijf nog even lekker luisteren. Want ja. we zijn nog lang niet uitgepraat. En er zijn heel veel mensen... zowel die aan het luisteren zijn... Uh, thuis uh, of uh, in de auto... als hier in de studio... die nog even op jou willen reageren. Wil Leuk. je inderdaad ook... jouw eigen uh, Two Cents inputen... over wat Tom ons vertelt. Over dat er een bepaald soort balans... in een relatie moet zijn. Een masculine en een feminine balans... En hoe sta jij er tegenover? Hoe open moet je zijn? Hoe ontvankelijk moet je zijn? In de kroeg. Niet je titraat heeft Tom me net uitgelegd. Bijna, bijna vaderlijk. Ik wil weten wat je ervan vindt. 0800-1121. 0800-1121. Hoe meer mensen er bellen, hoe leuker het wordt. Het is een open en rond gesprek. Dus ik nodig jullie allemaal uit... Om mij te bellen om me precies te vertellen. wat jullie van dit nijpende onderwerp, mannen versus vrouwen, vinden. 0800-1121. Liefde. Relaties. En seks. En seks. Radio 1. Lust. Kirsten, je staat te trappelen. Je hoorde Tom. Ja. <laughs> en je hoorde allemaal dingen voorbij komen. En ik zag handen die in de lucht gingen. <laughs> ja. Oké. Oké. Okay. Okay. Wat sprong er het meest uit? Waar gingen die handen over in de lucht? Nou ja, dat ontvankelijk zijn voor flirten van mannen. Laten we daar eens bij beginnen. Laten we daar eens bij beginnen. Ja. Nou, wat mij dus opvalt, en daar ben ik echt niet de enige in... ik bedoel, mijn vriendinnen en ik, die hebben het hier echt heel vaak over... het begint al bij dat flirten. Die mannen van tegenwoordig, die flirten dus gewoon niet. Dus dan kan, kan, kan, hij wel, kan Tom wel zeggen van ja, je moet openstaan voor dat flirten. Dan zeg ik, bring it on, want ik zie ze niet. Maar na, Kirsten... Nou, nee, dat is ook niet waar. Nee. Ze zijn er, die flirten. Maar uh, er zijn ook veel mannen die als ze dus iemand zien zoals wij... wat hij dus dan een powervrouw noemt... zo zou ik mezelf niet omschrijven, maar zo okay, omschrijft een man... Ja. Nou ja, die zien dan mij en mijn vriendinnen staan... en die zijn dan dus gewoon bang en die lopen dan door. Met als resultaat dat er niks, van geen enkele kant, onvankelijkheid... Uh, ja, dat kan ik wel leuk omvankelijk staan te zijn <laughs> daar met mijn vriendinnen aan die bar. Maar ja... Um... Maar hoe komt dat dan? Laten we zeggen dat dat iets is wat echt hoort bij deze tijd. Hoe komt het nou, dan dat de mannen... want Tom zegt het ook. Even, ja. Hij geeft als tip aan de mannen... stap op die dames nou, af, laat je, niet, uh, laat je ja. niet afschrikken. Hoe komt het dat het zo moeilijk is? Nou, het is heel grappig. Um, uh, ik heb hier echt heel veel gesprekken over gevoerd <laughs> over dit thema. En waar ik dus echt de laatste tijd uh, uh, echt gek van word... is dat er dan dus mannen naar mij toe komen en dan een gesprekje. En dan zeggen ze op een gegeven moment van... Nou, ben je single? Dan zeg ik ja. En dan zeggen ze... Nou, hoe kan dat nou? Zo'n leuke vrouw zoals jij. En dan denk ik, ja, you tell me. Weet je, you tell me. Jij, jij staat hier nu ook bij mij te praten en, de, en deze vraag te stellen. En wat zeg je dan? Ja, ja, ik ga er niet eens meer op in. Je laat het maar, gewoon voor wat Ja, het maar wat, wat, uh, wat Tom net ook zei over dat, dat materiële. Ik uh, hoor wel eens van mannen... Die dan tegen mij zegt van ja, maar jij hebt alles al. Je hebt een goede baan en je hebt je eigen huis en je hebt een auto. Je hebt mij helemaal niet meer nodig. Ja, dat zit dan echt in hun hoofd. Want ik zal nooit zeggen dat ik um, uh, alles al heb en uh, ik ben het helemaal met Tom eens. Een relatie gaat erover dat je elkaar uh, aanvult op spiritueel niveau. En dat je uh, meer bent dan in je eentje. Uh, maar er zijn echt mannen out there die het gewoon heel griezelig vinden blijkbaar... Om, uh, omdat ze blijkbaar denken dat vrouwen die het in uh, uh, carrière op zich voor elkaar hebben, dat, uh, dat zij daar niks meer aan toe te voegen hebben of zo. Ik slinger dit de eten in. Slinger het de eten in. Mannen, hoe komt dat? Ja. 0800, 1121. 0800 1121. Hoe komt dat? En ligt het... Misschien ook een beetje aan ons. Want dan willen we dat ook wel horen, toch? Als het ook aan ons ligt, wil ik het ook wel horen. En als het aan jullie ligt, dan wil ik dat ook horen. 0800-121. Heb je ook wel eens dat je... Want dat had ik. Ik ben heel lang vrijgezel geweest. Mm -hmm. Als ik alle vrijgezelle tijden bij elkaar optel... dan is dat, dan is dat veel langer uh, aan tijd dan dat ik relaties had. Mm -hmm. En ik weet dat ik, dat ik ook wel eens een soort vrijgezel... vrijgezelheidsmoeheid had. had ik ja. En dan dacht ik altijd, ik moet verhuizen. In Nederland gaat het niet werken. Mm -hmm. ik, ga, ik ga verhuizen naar New York, dacht ja. ik altijd. Omdat, mijn nou, eigen ervaring... Slechte plek om naartoe te verhuizen. Slechte plek, maar... Ik heb een tijd in New York gezeten. Kan je zeggen, mannen in New York... Nou, die zijn nog minder uh, flirterig en uh, op een dame afstapperig dan hier. Maar de New Yorkers staan er wel om bekend dat ze heel direct zijn. Jawel, jawel. In sociaal opzicht ook wel. Maar de datingbusiness in New York is echt... Uh... Wat is het ergste wat jij hebt meegemaakt in New York? <laughs> heb je erge dingen meegemaakt in New York? Um... Ik weet ja, dat Ja, uh... ik heb wel erge dingen meegemaakt in New York. <laughs> wil, je, wil je dat ook delen? <laughs> nou mij. ja, um... ik heb een verhaal gehoord uh, van een vriendin van mij... Um... Dat, dat was ik dus niet zelf. Maar dat was, nee, nee, serieus. Dit, dit klinkt nu het verhaal zo beginnen. Ja. Nee, het allerergste wat ik in New York heb meegemaakt is dus niet mijzelf overkomen, maar een vriendin. Uh, die uh, was dacht zij aan het daten met een hele leuke man. Uh, ze dacht dat het heel serieus was. Ze was zelfs, luister naar dit. Bij zijn ouders thuis geweest, voorgesteld en mocht een keer mee op vakantie met die ouders. Dan zeg je, nou, dan ben je toch buggy? wel serieus, yeah. ja. En die is er toen op een heel akelige manier achtergekomen... dat uh, zij een van de velen was die hij dus op die manier aan zijn ouders voorstelde. En die ouders speelden die hele game gewoon mee. En er waren dus, hij, ik weet niet meer hoeveel, maar er waren er geloof ik uh, zeker nog vier. Ja, nou en nee. dat... Uh, ja. Hoe kunnen ouders in een complot van zoiets zitten? Nou ja, en, en zij zei dus van ja, dat typeert echt de New Yorkse datingmarkt. Want al die mannen die zijn commitmentphobic. En uh, ja, je hebt bijvoorbeeld uh, ook een vraag in New York... die je dan dus aan elkaar kan stellen als je gaat daten van... Are we exclusive? En dat is dan dus een heel beladen ding. Want heel veel mannen willen dus helemaal niet exclusive. Want exclusive is, voor mensen die even het Engels niet zo machtig zijn... Exclusive is als je dan ervoor echt ervoor kiest om om het niet meer met anderen ja. te daten. Je gaat het samen proberen. Ja, ja. en dat dacht zij dus van die, van die gast. Dat zij exclusive aan het daten waren. Maar dat bleek dus helemaal niet zo exclusive te zijn. Nou, dat vond ik toch wel nasty. Dat vind ik wel echt van nachtmerrieachtige proportie. Ja. Omdat het gewoon echt bedrog is. Ja, dat is echt bedrog. Ja. ja. Nou, dan, dan, heb je liever, uh... dan heb ik liever een bottenboer die zegt... luister eens ik vind jou hartstikke hartstikke leuke meid... maar ik ben helemaal hier en hier en hier en hier allemaal niet aan toe. Ja. Maar ik vind het wel leuk om het leuk met jou te hebben. Ja. Dan heb ik liever dat qua eerlijkheid ja, absoluut. en duidelijkheid. Absoluut. Ja. Ik, uh, ik hoop dat wij straks kunnen gaan bellen met Eros. Eros was een uh, aantal uh, weken geleden... nou, volgens mij twee weken geleden was hij in de studio. Uh, nee, nee, hij was niet in de studio. Ik zeg het verkeerd, hij belde op. Eros is een pick-up artist. En dat is een man die andere mannen leert vrouwen op te pikken. En Eros had een hele uh, knappe theorie daarover. Ik heb daar, als het goed is, een uh, mooi fragmentje van klaarstaan. Luistert en huivert, alstublieft. Kijk, ieder, stel je komt als man een ruimte binnen, een, een discotheek of anders binnen... en je ziet uh, heel veel leuke meiden. Je, je ziet achten, je ziet negen, je ziet tienen, maar ook een paar zes en zevens. Allemaal hebben wel iets bijzonders aan zich. Iedere vrouw heeft wel iets moois aan zich. Ga je als man die ruimte binnen... En je kijkt je van links naar rechts alle leuke vrouwen aan... dan maak je op een gegeven moment geen kans bij geen enkele vrouw meer. Want je denkt van, oh, dat is zo'n uh, zo jager, die komt hier vrouwen verzieren. Nee, wat je doet, um, je, je focust je op één of twee negens of tieners... die voor jou, in jouw ogen, een tien zijn. En daar ga je dan zeg maar door. En alles wat erbij komt, dat uh, dat, dat, dat, dat uh, ontwijk je. <laughs> Eros, we hebben jou nodig. Ik uh, wil graag uh, dit gesprek verder voeren. We hebben er al een keer leuk over gepraat, maar in de grote mannen versus vrouwen show moet ik je nog een keer spreken. Ben je aan het luisteren? En uh, zo ja, bel ons even. En zo nee, we gaan jou toch ook even bellen. Want we willen jou gewoon in deze grote mannen versus vrouw Ik denk dat jij ook wel wat dingen te vragen hebt, een eris of niet? Ja, zeker. Vra ben jij een 9 of een 10 of een 6 of een 7? Ja, ik vind sowieso, op basis van wat ga je dat, uh, ga je dat bepalen? Nou ja, de Eros heeft... Uh... Eris die ziet dat blijkbaar in één oogopslag. Ja. En dan hebben we het dus alleen over uiterlijk. En dat uh, ja, schijnbedriegt. Schijnbedrieg. Ja, zeker, zeker in deze tijden, waar je je borsten kan kopen, je kan bilstukken kopen, je kan, je kan haar kopen, dat doe ik dan wel eens. Je kan van alles kopen. Schijnbedrieg. Eer als we willen met je praten, maar ook met jou. 0800 1121, als je wilt praten over mannen en vrouwen. Ik ga nog een klein stukje van een plaatje voor je draaien en daarna mag je genieten van het nieuws. Maar eerst heb ik uh, Ben Lunke-Soul voor je klaarstaan. Mm Hé, -hmm.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 C'est tout en met colère. Kan ik ook nog een vraag Als ik een beetje is het En de meier, bleu en de gris, met boogjes die halen. Circus